Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dan net wel met het NOS journaal. Frankrijk en Duitsland zijn het volledig eens over de maatregelen die genomen moeten worden om de euro te beschermen, dat zegt Parijs. In Brussel leggen de EU-ministers van Financiën de laatste hand aan een stabilisatiemechanisme voor de euro. Ze willen daarmee voorkomen dat andere eurolanden net zulke financiële problemen krijgen als Griekenland. Het plan moet klaar zijn voordat de beurzen in het Verre Oosten opengaan. In Duitsland is de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijtgeraakt in de Duitse Eerste Kamer, de Bondsraad. Dat komt door de uitslag van de deelstaatverkiezingen in noord rijn west de grootste Duitse deelstaat. Onduidelijk is nog welke partij de grootste wordt, CDU of SPD. Beide partijen verloren, vooral de CDU. De Groenen zijn de grote winnaars met een verdubbeling van het aantal zetels. De Nederlandse en Belgische politie hebben samen een groot drugslaboratorium ontmanteld. Het stond in Tessenderlo in Belgisch Limburg. Er stond apparatuur voor een dagproductie ecstasy pillen ter waarde van ongeveer een miljoen euro. Maar het lab werd ontdekt voordat het goed en wel in bedrijf was. Zeven verdachten zijn opgepakt, onder wie vier Nederlanders. De politie van Zutphen heeft een vierde verdachte aangehouden na de dood van een 18-jarige jongen uit Vierakker. De jongen overleed vanmiddag in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Hij was vannacht mishandeld en daarna mogelijk op de rijweg terechtgekomen waar hij is aangereden. De verdachten zijn twee meisjes uit Bronkhorst en twee jongens uit Zutphen. De volgende ronde van de promotiedegradatiewedstrijden in het betaald voetbal gaat tussen Willem II en Go Ahead Eagles en tussen Sparta en Excelsior. De winnaars spelen volgend seizoen in de eredivisie. De Londense voetbalclub Chelsea is de nieuwe Engelse kampioen. Op de laatste speeldag behield Chelsea zijn ene punt voorsprong op Manchester United. Arsenal werd derde en in Portugal is Benfica voor het eerst in vijf jaar landskampioen geworden. De afgelopen vier jaar werd FC Porto kampioen. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. Het wordt tussen 2 en 5 graden met mogelijk wat nachtvorst. Morgen overdag overwegend droog en tussen 11 en 14 graden. Namorgen is het fris met vooral dinsdag regen. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met. met nu U. het laatste uur.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 ja een natuurlijke manier zeg maar. Het is niet zo uh, dat ik uh, denk van nou ik ga morgen iets voor mezelf beginnen en we zien wel wat Schipstrand Het, schip het oh. groeit nu heel langzaam mee en ja. uh, weet je ik kan, uh, ik kan dan misschien nog uh, over een jaar eerst mijn werk langzaam afbouwen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 Ja, dat dus klinkt wel heel interessant. Je kan zo in ons uh, programma Zandvoortse Zaken. Ja, ja. <laughs> nou, het begint nou, nou, nou, het niet te veel op te lijken. Dat is, is voor de volgende keer. dan. Uh. <laughs> <laughs> maar dat is leuk om te weten.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 Alle naties van de aard, alle heiligen naam biedt die Wie is als hij, de leeuw maar ook het land, de op de troon. Bergen buigen in, de zekerheid het gaan snel, voor de allerhoogste leer. Wanneer de zon nog komt, tot dan zij ondervaart, rij zadoat. Alle naastes van de aard, alle heilige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 Okay. Mm -hmm.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 Meer dan ooit Meer dan rijkdom Meer dan macht En meer dan schoonheid Van sterren in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 Roos, geplukt en weggegooid, na in de straat. En dacht aan mij.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 Dus ja. het is een kwestie van vertrouwen. Ja. Nou heel hartelijk bedankt voor dit interview. En nou, veel succes met ja, je zaak exact. en je werk.